Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een geplande Pegida-demonstratie zeker tien mensen aangehouden. Ze wilden niet op de juiste plek demonstreren. Dat gebeurde vlak voor het begin van een anti-islam betoging van Pegida. Verschillende media melden dat de politie Pegida-betogers heeft gearresteerd. Anderen melden dat het zou gaan om tegendemonstranten. De politie zegt dat de arrestanten nu worden verhoord. Pegida wilde eigenlijk een mars door de stad houden, maar dat werd verboden door de gemeente. Bij een Russische luchtaanval op een drukke markt in de Syrische provincie Idlib zijn zeker 40 burgers gedood. Wel de Turkse en Arabische media en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. 70 mensen raakten gewond. Volgens een lokale nieuwszender hebben de Russische vliegtuigen ook clusterbommen afgeworpen. Die zijn verboden. Moskou heeft nog niet gereageerd op de berichten. De bombardementen op Idlib waren waarschijnlijk gericht tegen de extremistische Al-Nusra-beweging die daar de macht in handen heeft. Duikers hebben in het IJsselmeer het lichaam van een man gevonden. Het is waarschijnlijk een van de opvarenden van een jacht dat vrijdag is vergaan. Het lichaam moet nog worden geïdentificeerd en dat gebeurt aan de wal. De politie zoekt verder naar de andere opvarenden. Politieagenten werken samen met het landelijk team onder waterzoekingen. Dat werkt met duikers en sonarapparatuur. Gisteren is het jacht al geborgen. De politie vermoedt dat het schip is gezonken na een aanvaring. Voetbalclub Vitesse heeft in de Gelderse derby de vijfde plaats overgenomen van NEC. De Arnhemmers wonnen in Gelredoom van de Nijmegenaren met 1-0. Het weer het waait flink met in de loop van de middag aan zee en in het noorden storm met windstoten van 90 tot 120 km per uur. Verder is het bewolkt bij een graad of 11. In de loop van de nacht neemt de wind af. Morgen vanuit het westen langdurige regen. Ook trekt de wind weer aan. Het blijft zacht met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat file tussen Hoevelaken en Eembrugge, 4 kilometer. En op de A4, Den Haag richting Amsterdam... bij Knopend Bad Hoeverdorp, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 I'm Defending. Zara Larsson met uh, Lost Life. En daarvoor Cardans de wind. Nou, die is winkelgacht op dit ogenblik. En 11,8 graden hier in Zandvoort aan de Zee. Hier weer scouting for girls. This ain't a love song. Every night I remember that evening. The way you looked when you said you were leaving. The way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the fool's accusations. The mean looks and the same with frustrations.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 We're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 Schirffin had vrijdag op de Reuzen sjaal slalom ook geschitterd in de eerste run... maar viel in de tweede vlak voor de finish. Zaterdag overklasten ze de concurrentie opnieuw in de eerste mans. De nu nog maar twintigjarige Amerikaanse begon met 1 seconde... 38 voorsprong op Veronica Veles. Zusolova aan de tweede mans. De Olympisch en wereldkampioene bleek niet bang. Gaf opnieuw vol gas en won met een historische grote voorsprong op Zusolova.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 every kiss your beauty trumped my doubt and my hand told my heart let love grow but my that lived in love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 1987 met uh, Love is Contagious van Tatja De Feel. Liefde is besmettelijk. En daarvoor horen we uh, muziek van Manford Sons met The Winter Winds. Het is vijf minuten over half vier en nog uh, vier ronden te gaan van de Grand Prix van Abu Dhabi. En Rosberg die leidt weer voor Hamilton. En uh, Verstappen rijdt volgens mij op plek 14 uh, rond. Ja.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 shit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 Crying up this weeping show I'm trying,